Dit is een speciale uitzending van Kazerluna. U heeft gemerkt dat er geen hoorspel was. Ja, Daar ben ik natuurlijk rijkelijk laat mee. Om dat, <lacht> om dat af te kondigen. Dat er geen hoorspel was. Um, een van mijn gasten, Henk Oosteling, zegt... Dit is een hoorspel. Dus oké, okay, zo kun je het ook zien. Een speciale uitzending omdat um, we tien jaar bestaan met Kazerluna. Tien jaar onafgebroken interviewen in de nacht. Met bijzondere mensen. Drie zijn er u, nu hier. Afgezien van Henk Oosteling is dat ook Rob Wijnberg... Die binnenkomt nadat hij net geplast heeft tijdens een nieuws. En dan zegt, waarom zit het in een nieuws? En David van Rijbroek, die vraagt, gaat het niet te snel? Nou, dat is een samenvatting ja, van, ja, ja. van het, het voorafgaan. Mm. Mijn, mijn persoonlijke samenvatting, nee hoor. Um, het gaat snel, denk ik. Ja, het gaat snel. Maar ja, dat, dat, dat krijg je als je jullie drieën bij elkaar zit. Um, We waren gebleven bij de empathie. We moeten empathisch zijn ik... met de luisteraar op dit nachtelijke uur. Nu, nu komt het. En trager wordt. <laughs> nee, maar het is, het, is me, het is me opgevallen hoe vaak dat begrip de laatste tijd terugkomt. Zelfs in een column die jij geschreven hebt, dan gaat het over een scheidsrechter. Ja. He, dan schrijf je over de scheidsrechterij. En dan zeg je met zoveel woorden, we zouden empathisch moeten kijken naar een scheidsrechter. In plaats van wat er massaal gebeurt. Dus als je zegt, we kunnen niet zonder empathie. Dan is het vrij droevig gesteld met ons vermogen tot empathie. Dus nou, is, misschien moeten we empathie even verduidelijken, wat dat precies is. Want we gebruiken dat wel, maar wat, wat is dat precies, empathie? Uh, ik zou zeggen het vermogen om je in te leven in het ander. In te voelen of in te leven? In te leven. Wat zeg jij? Ik vind dat een goede definitie. Ja. Rob? Nou, ik zat te denken, want ik, voor, de, ja. voor, voor een nieuws uh, had ik het over... <laughs> Persoonlijk niveau en politiek ja. niveau. Op politiek niveau ontbreekt het totaal, hè? maar dat ja. komt volgens mij ook, en daar zal David dan wel op aanslaan zometeen, ik Dat de, de um, politiek zo georganiseerd is dat eigenlijk waar je als politicus voor beloond wordt, is vooral uh, als het ware. Het tegenovergestelde het te van ja, empathie. Ja, het tegenovergestelde van empathie. Dus uh, uh, als jij als politicus probeert de gevoeligheid voor het lijden van de Grieken te vergroten hier. Wat een hele opgave is, want ze zijn ver weg en, wat heb, en ze hebben dat toch zelf veroorzaakt. En waarom moeten we ze helpen en, enzovoort? Solidariteit, maar niet alleen met de Grieken, maar ook onderling. De um, shit in Afrika, da serious je, request, Kan je ook naar verwerken? Nou ja, dat, maar, maar ook uh, um, jong en oud, of uh, ons pensioen, of met werkgever-werknemer. Ik bedoel, het is, solidariteit is een soort uh, uh, ja, onderdeel van empathie. Daar, daar heb je dat voor nodig. Ehm. Um, daar word je echt op afgerekend. Want dan heb je het niet voor jou. Uh, um, nou, A in de media word je daarop afgerekend. En uh, um, uh, nou, een mooi voorbeeldje was uh, politici um, uh, Timmermans, uh, Buitenlandse Zaken, die tegen uh, Oekraïnse demonstranten, uh, die heel graag bij de Europese Unie uh, willen, zegt. Uh, Prachtig, Oekraïne moet bij de Europese Unie. We, jullie zijn onze familie, enzovoort. Uh, we, zijn, we streven allemaal een, hetzelfde doel na. Vrede, veiligheid, enzovoort, in Europa. Daar horen jullie bij. En dan thuis komt en gaat uitleggen... Nee, dat voldoet niet aan, de, aan onze regels. En dat gaat nog lang niet gebeuren. Want dat is hier een prettige boodschap. En, um, uh, dus op politiek niveau is het al praktisch onmogelijk. Maar wat veel makkelijker is op persoonlijk niveau empathie tonen... Daar moest ik heel erg denken aan, uh, daar schreef ik dus ook een stukje over laatst. David Foster Wallace heeft daar een hele mooie speech over gehouden, schrijver. Uh, dus ik kan het van harte aanraden: gewoon even googelen, This is Water heet, dat, um, heet die speech. En um, uh, This is Water begint met: het, een van de leukste anekdotes die ik ooit gehoord heb: twee vissen die door het water zwemmen. Uh, en uh, uh, een andere vis tegenkomen. En die vis die zegt tegen die twee andere vissen... Hey, uh, morning boys, how's the water? En dan zwemmen die twee vissen door... en dan kijkt die een de andere, verbaasd de andere aan... en zegt hij what the hell is water? En dat komt natuurlijk, vissen zien het niet... want ze zitten in het water. En dat geldt ook voor het meeste van ons leven, zegt Wallace. The most obvious things... Hè, om je heen, daar, zit je, daar ben je niet van bewust, want daar ben je de hele tijd uh, uh, middenin. En een van de belangrijkste dingen is dat je andere mensen om je heen hebt. Dat, dat heb je constant de hele dag door. Uh, en het, je moet eigenlijk bijna een bewuste keuze maken om je daarvan bewust te zijn. Uh, en je niet te gedragen alsof die mensen je in de weg staan. En ik doe dat nu op een hele kleine schaal in de auto. Ik ben, enorme, um, uh, ik ben enorm gehaast in de auto. Ik vind het echt tenenkrommend, zoals heel veel mensen... als mensen voor mij niet opschieten. En dan kan ik echt agressief worden. Ja. Um, en uh, dat is zo'n voorbeeldje waarvan je ook kan denken... en die keuze heb je. Misschien heeft hij ook wel een zwaarder gehad. Of misschien is hij, heeft hij een ongeluk gehad, is hij onzeker in de auto. Of uh, is hij moe, of weet ik veel wat. En heeft het een reden dat hij nu even nou 40 rijdt of zo... En dat de hele tijd bedenken... het hoeft niet waar te zijn... maar dat de hele tijd te bedenken bij mensen... is een vorm van empathie... die als je dat 10% van je tijd doet... de wereld al 80% mooier <lacht> maakt. Echt. Want, de, want we doen het zo weinig... en de, onze reflex is zo automatisch... jij staat mij in de weg... en um, uh, wat heb ik aan jou... en uh, je bent vervelend... dat als je dat al maar één keer per dag niet doet... dat dat al enorm scheelt... Ja. Ja. Het prettig is dat het, dat het iets heel eenvoudigs is. Het is heel eenvoudig. En ja, het ligt ja. allemaal in ons, in ons bereik. Ja. Dat, ja. En, dat maar dat geldt dus ook voor... Zeg maar, de primaire uh, uh, overwegingen die je maakt... als je een supermarkt binnenstapt. Exact hetzelfde. Ja. Je, exact leg, leg, hetzelfde. leg eens uit. Ja. Nou, als jij op een gegeven moment je eten moet kopen... en weet, omdat je geïnformeerd bent... Ja. wat dat eten precies inhoudt. Of het nou een plofkip is of dat het gewoon een is... of gewoon uh, hoe heet dat, een kiloknaller is, of whatever, weet je wel. Dus je weet gewoon dat het spul is wat niet werkt, eigenlijk. In de totale... Dus je hoeft je niet met een plofkip empathisch... tot een plofkip Pfft. empathisch te verhouden... Nee. om te weten dat dat systeem ook voor jou en voor de jouwen... dat kunnen je kinderen zijn, dat kunnen je ouders zijn... niet werkt... Dus die empathie waar jij het over hebt... kan op een heel makkelijke manier opgetild worden... en gepolitiseerd worden... op het niveau van jouw dagelijkse economische handelen. Dat heet namelijk boodschappen doen. Ja. En wij hebben en... gewoon geen boodschap meer. We doen alleen nog al maar boodschappen. Dus het is goed als wij, terwijl wij boodschappen doen... deze empathie op een politiek niveau weten te tillen... en daar die informatie laten werken die wij hebben... en zeggen van oké, okay, het is inderdaad wel een beetje maf... dat wij maar 6% van ons inkomen aan eten uitgeven. Vroeger was dat gewoon bij mijn opa en oma... was dat iets van 50% van het inkomen. Dat hoeft niet, maar het idee dat wij zo weinig... dat we willen het eigenlijk voor niks in onze kop gestopt krijgen... Ja. dan komt het eigenlijk op neer. Dus, en daar zit iets in waar we deze empathie... en je hebt gelijk hoor, want inderdaad autorij is een uh, hef, <lacht> hevige toestand... maar in ieder geval, daar zouden we het moeten optillen... En het, opbouw in moeten politiseren. Hoe moet je het politiseren, David? Je bent met in je pamflet tegen verkiezingen waarin je pleit om verkiezingen niet als een onvervreembaar onderdeel van onze parlementaire democratie te beschouwen. Ja. Uh, ja. Maar op, maar opviel ja? in de opmerking van Rob is dat hij het onderscheid maakt tussen het persoonlijke handelen ja? en het politieke handelen. Ja. Mm -hmm. En wat Henk dan zegt, is dat het persoonlijke handelen, vanaf dat je de supermarkt binnen betreedt, is al politiek. Totaal politiek. Eigenlijk doe je meer aan politiek wanneer je boodschappen doet, dan wanneer je gaat stemmen dat met de verkiezingen, ook. denk dat ik. Dat vind ik ook. is een soort omdat je inderdaad, daar consumeer je, daar doe je je boodschappen. Daar ben je deel van de mondiale economie. Ja. En dat vind ik interessant. En ik geloof inderdaad... Het, het woord politiek is in mijn belevenis maar ik denk in die van veel mensen besmeurd geraakt uh, politiek is zo van, oh ja, dat is zo dat, dat eeuwige geruzie, dat theatrale geruzie, in de hoop daarmee de volgende verkiezingen te winnen. Uh, en, en dat zijn een apart soort mensen die daar olifantenvel cynisme en misschien nog een restantje idealisme voor over hebben ik merk ook in mijn omgeving, ben de afgelopen drie jaar erg met democratie bezig geweest in mijn omgeving doet dat bij sommige mensen de wenkbrauwen fronsen hoe kan je daar nu mee bezighouden nadat je zo'n mooi boek over Congo <lacht> hebt geschreven? <lacht> ja, mensen hebben gezegd, van, maar dat is alsof ik iets minder nobels doe. Ja. Um, ja, je, ben, je, je doet je inzicht tekort, zouden ze zeggen. Of, je ja, of, of uh, hoe, hoe kan je nu daartoe verlagen? Ja. Dat is het ja, eigenlijk. Dat is, dat is, hoe, ja. Iemand die zo'n uh, klepper van een boek over Congo heeft geschreven, hoe kan je nu verlagen tot zoiets banaals, sordide, smerigs als... De Belgische politiek. Wel, ik beschouw die Belgische politiek als deel van een, van een Europees uh, politiek project. Ja, ik, ik, denk, ik denk dat de Belgische crisis altijd meer is geweest dan een crisis van België, maar een crisis van de democratie. En... Ik vind het nogal van belang te weten dat ik in de komende decennia van mijn leven, ik ben 42, ben, ben een beetje geluk halverwege, dat ik eigenlijk kan blijven wonen in een Europa dat democratisch is. En tien jaar geleden had ik nooit gedacht hmm. dat ik vandaag die angst zou hebben. Dat ik vandaag de vrees zou hebben dat de democratie in Europa wel eens een heel erg teer kasplantje zou kunnen blijken te zijn. En dat is het geval. Het liefst van al, wat ik het liefst van al doe, is, is, is in mijn atelier zitten schrijven aan theater of aan poëzie. Maar ik vind het erg moeilijk schrijven als het dak lekt. En ik denk dat het dak van onze democratie heel erg lekt. Dus ik ben nu al drie jaar bezig uh, met een zijspoor. Voor mij is dat een zijspoor. Ik had nooit gepland om dit te gaan doen. Maar ik vind het van belang om te knokken voor, voor, voor democratie. En om eigenlijk te tonen... Dat politiek te belangrijk is om enkel aan politieke partijen over te laten politiek dat is niets anders dan het gesprek tussen burgers over de inrichting van de samenleving dat is mensen die aan elkaar afspreken van hoe gaan we het een beetje samen met elkaar stellen en dat vind ik een heel belangrijk gesprek en ik vind het van belang om politiek eigenlijk bijna los te halen zeker van verkiezingen ik vind verkiezingen een, een buitengewoon archaïs primitief procedé om vandaag nog mee aan de slag te gaan het heeft nog altijd een bepaalde functie maar ik vind van belang dat er naast algemeen stemrecht ook in toenemende mate algemeen spreekrecht komt. En ik denk dat het niet langer opgaat om in een informatiemaatschappij als de onze het politieke spreken van burgers te beperken tot één keer om de vier jaar een bolletje kleuren. Mensen zijn beter geïnformeerd dan ooit eerder in de geschiedenis. Het algemeen opleidingsniveau is enorm gestegen. Dus ik denk dat het van belang is om burgers te betrekken bij een gesprek over de toekomst van de samenleving. Daarom maar, da, doe ik het. maar David, de, de, word je als uh, burger geboren? Wanneer Natuurlijk word je een niet. burger eigenlijk? Nee, je wordt als zoogdier geboren. Zoogdier, precies. En je wordt gesocialiseerd, zoals het dan heet. Right. Je wordt tot right. burger gekneed. Juist. Dus, en nu is de interessante vraag... Why, wanneer word je nou een burger... Want als je dat weet, dan moet je op dat punt ingrijpen om dat andere burgerschap... actief burgerschap, cultureel burgerschap, whatever burgerschap... Gewoon het gesprek, te gewoon het gesprek tussen burgers over politiek, over de, hoe, hoe we samenleven. Dat nee, ik, ik, wil nee, nee, nee ik wil toch even ingrijpen. Nee, sorry hoor. Maar ik wil even ingrijpen. Dit is niet van belang. Dus waar het mij om gaat nou. is, iemand wordt plotseling een burger. Wanneer wordt iemand een burger? Want als je dat weet dan kun je op dat punt precies... die democratische gezindheid waar jij het over hebt... proberen te transformeren naar precies dat punt... waar jij ze zou willen hebben. Nou, Kijk, het is niet, wanneer wordt iemand een burger? Ja, het Weet is niet dat? dat je moet wachten tot iemand volwaardig burger is... vooral die democratisch spreekrecht krijgt. Het krijgen van spreekrecht... werkte al uh, het burgerlijk handelen... en werkte burgerzin in de hand. En ik vind... We zijn nooit klaar met burger zijn. Ik ben 42 jaar, ik probeer al 42 jaar een beetje burger te worden. En soms lukt Wanneer dat... Wanneer ben en... jij burger geworden? Maar dat is iets dat, dat, dat gebeurt vanuit je kindertijd, vanuit ah, het gezin waar je opgroeit, de goed. school die je doorlopen hebt, heel goed, okay. de, de, de, de, de, het mediaconsumptie die, die je ondergaat. Uh, maar dat gaat verder. Een burger, het, het burgers in de ware betekenis van het woord, is die mens die de empathie waar we het net over hadden incorporeert. Okay. Denk, en die dat eigenlijk deel van zijn leven maakt. Maar is, is nee, maar, niet, is nee, maar, burgerschap niet, word jij niet burger op het moment dat jij je in de openbare ruimte gaat begeven? Dat was blijkbaar het antwoord wat, wat jij wou horen. Dus ja. <laughs> je ja, hebt het okay, zelf gegeven. Maar het gaat ook over ruimte. Het gaat, het gaat hier wel over het knooppunt. Tussen de, dat wat je politiek noemt. Of burgerschap of wat dan ook. En empathie. Ja. Omdat, omdat je de ander tegenkomt. Ja. En dat we samen een gesprek moeten aangaan. Ja. Over de manier waarop we dat samen doen. En daar zit... Daar zit het knooppunt natuurlijk. En ik weet, weet niet precies waarom jij zo fel uh, op, dat, op dat punt waarop je een burger wordt zit te hameren. Omdat, je, omdat het gaat om een emancipatieproject. We zijn dat in de 19e eeuw begonnen. Dat heet burger. En op de een of andere manier is aan het emancipatoren individualisme... wat wij ontwikkeld hebben, tot de 70 jaar ongeveer... voordat we een consumptiesamenleving werden... is daar iets gebeurd waardoor klassen, want toen dachten we daar nog in, opgetild zijn en plotseling ertoe deden en mee mochten doen. Nu zijn wij in de afgelopen 40 jaar in een samenleving terechtgekomen... waarin burgerschap niet meer een emancipatoren zeg maar, uh, uh, uh, uh, inzet heeft... maar een soort consumptieve inzet heeft. En de grote vraag... die voor mij er ligt is... hoe kunnen wij dat burgerschap terugkrijgen... waar uh -huh. ooit... die democratie ook geboren is... Uh -huh. maar wel in de 21ste eeuw. In de met ruimte. al die globaliserende bewegingen... met al die informatie... met al die media. Dus ik wil terug naar dat burgerschap toe. Je wordt burger omdat... Uh, dat je gaat bewegen in de openbare ruimte... maar onze openbare ruimte is virtueel geworden... Is de topologie, de manier waarop wij in de wereld staan, is totaal anders. Ja. Vroeger ging je naar het buitenland. Als je dan gereisd had, kwam je terug en zei. Ja, oh, ik heb daar mensen gezien in Afrika. En de, die deden dit. En een congo ben ik geweest. En dan doen ze dat. Nu ga je gewoon even browsen. En zit je over heel de wereld. Die kids die zitten gewoon over heel de wereld zien. Heel de wereld binnenkomen. Dus hoe ga je nou eigenlijk dat burgerschap binnen die constellatie zo vormen. Dat die burgers inderdaad het besef krijgen dat zij. Politiek zijn vanaf het moment dat zij die openbare ruimte betreden dat, dat het een gesprek is waarbij empathie een van de ja. fundamenten is. Maar ik denk dat het eigenlijk op neerkomt op het creëren van. Hij wil empathie weer terug. Nee, okay. nee, maar goed, omdat ik, ik denk dat hij dat, dat. Ik denk dat het erop neerkomt contexten te creëren die het beste in mensen naar boven halen. En ik vind de wereld okay. waar we vandaag in leven is, is niet overdreven rijk aan dat soort contexten. Veel nee. van de commerciële media uh, vind ik, zijn er niet op gericht het beste in burgers naar boven te brengen. De sociale media, die natuurlijk ook gewoon commerciële media zijn maar je, je mag er zelf een actievere rol in spelen uh, hebben niet altijd diezelfde, datzelfde positieve effect en toch merk je, dat heb ik eigenlijk geleerd van de Nederlandse nationale ombudsman de, uh, Alex Brenninkmeijer, die hier geloof ik binnenkort ook mee stopt uh, vorig jaar gaf hij de eerste grote ombudslezing en daarin hanteerde hij voor mij de cruciale en nogthans zeer eenvoudige woorden de meeste mensen deugen dat is ongelooflijk. Dat is een ongelooflijk besef. En hij is de ambtenaar die het meest van al geconfronteerd wordt met misnoegde burgers. Je zou bijna kunnen zeggen met mensen die gefrustreerd zijn geraakt enzovoort. En toch kan hij zeggen, de meeste mensen deugen van zodra je ze als volwassenen behandelt. Tuurlijk. En dat is ongelooflijk. En dus moet je contexten creëren die van mensen niet langer klanten of kinderen maakt maar volwassenen en burgers, wat dat betreft. Heel. Ik vind, eerlijk waar, ik, ik ga je nu niet de loftrompet zitten afsteken op mijn buurman, maar ik vind dat wat dat er wel. gebeurt op het online forum van, uh, van de correspondent, ik ben daar nu drie maanden zelf een van de correspondenten bij, ik vind dat een verademing. Ik vind dat een verademing, omdat je daar een context creëert waarbij mensen uh, op een verstanden, het feit bijvoorbeeld dat ze met hun eigen naam moeten, moeten inloggen. Niet met een of andere uh, Pietje Puk 212, maar met hun eigen naam. En je ziet dat er zeer respectvol wordt gesproken met elkaar En je ziet ook dat er een zelfregulerend systeem ontstaat. Van zodra er iemand een beetje begint op grootmoederswijze digitaal te zeiken, wordt hij door de anderen vriendelijk uitgenodigd om in, in, in, in een correctere deontologie te stappen. Ik vind dat geweldig. En dan zie je een beetje hetzelfde wat wij destijds in België hebben proberen te doen met de G1000. Een soort burgertop van uh, honderden uitgeloten burgers, gewoon geloten burgers. Uh, mensen die elkaar niet kennen, die vaak over elkaar spraken maar nooit met elkaar. En je zet ze samen aan tafels van tien... en plotseling zijn ze in staat om met die mensen te praten... over wie ze vaak heel clichématig nadachten. En ik vind dat een ongelooflijke ontdekking dat dat kan. Dus je moet, je moet de, de contexten de, <kwijls> organiseren. Ja. De, de, de plekken, die openbare ruimte, weer opeisen voor dat gesprek. Van laten we zeggen dat die openbare ruimte de afgelopen dertig jaar volledig gekaapt is geweest door de markt. De openbare ruimte is één groot marktplein geworden. En we moeten een beetje minder kraampjes hebben en een beetje meer zitbankjes. Voilà, dat is het kort uitgelegd. Ja. Lijkt me tijd voor, voor, voor muziek. Ik <laughs> kan ook voorlopig niks anders meer verzinnen. Nee, nee, nee, nee, dat weet ik wel. Maar muziek die jij hebt meegenomen oh, ja. en die, die je voor de tweede keer laat horen. Ja. De Josse de Pauw. Ja. Want dat, jij, jij, dat heb ik zeven jaar geleden hier laten horen. Precies, en ik denk een van de redenen waarom dat gesprek... toen zo mooi was, want ik deel jouw herinnering trouwens... Uh, is vanwege dit liedje, ja. van Josse de Pauw. Het gaat eigenlijk over het mededogen. Denk ik nu ineens. Josse de Pauw zong dit op het einde van de prachtige theatervoorstelling weg. Uh, solovoorstelling met uh, Big Band. En hij haalde op het einde zijn kunstgebed uit zijn mond... en hij zingt een... Uh, een een niemendalletje van Needles and Pins. Beter bekend in de versie van Petula Clark. Ja. Maar hij zingde in het Frans en tandeloos. En ik weet, uh, zeven jaar geleden kwam er veel reactie op binnen toen. Quand je ne dors pas. La nuit se traîne, La nuit n'en finit plus. Et j'attends que quelque chose vienne, mais je ne sais qui, je ne sais quoi, j'ai envie d'aimer, j'ai envie de vivre. Malgré le vide De tout ce temps passé De tout ce temps gâché Et de tout ce temps perdu Dire qu'il y a Tant d'être sur la terre qui comme moi ce soir sont solitaires c'est triste à mourir quel monde insensé oh, je voudrais dormir et ne plus penser J'allume une cigarette. J'ai des idées noire en tête. En la nuit me paraît si longue, si longue, si longue. Au loin, parfois. J'entends des bruits de pas Quelqu'un qui vient Mais tout s'efface Et puis c'est le silence La nuit ne finira donc pas La lune est bleue Il y a des jardins Des amoureux qui s'en vont, main dans la main. Oh, oh, oh. Et moi je suis là, à pleurer, et sans savoir pourquoi. Ja, dat is natuurlijk gewoon fenomenaal. La nuit n'en finit pas, wat zeg je? Josse ja, ja, de Pauw. Eind van een voorstelling. tandeloos Zoals zijn vader, waar hij over verteld had in die voorstelling. Ik ben genomen door David van Rijbroek. Over de... mengeling van schoonheid en rauwheid. Maar vooral over, denk ik, theater... als iets wat mededogen kan oproepen in mensen. En misschien wel kunst in het algemeen. Ja. Dat dat... een ja. van de taken... Een van de, nou ja, ik weet niet of dat een van de taken nou ja, is. Het wordt, voor... wordt vaak aangevra, aange, aangebracht... als uh, een reden waarom kunst relevant is. <kijkt> Ik geloof niet dat kunst per se een civiele functie heeft uh, Maar soms heb je het natuurlijk wel ja. Soms kom je voor, buiten uit een voorstelling of uit een, uit een film of, of sla je een roman dicht En ja, ben je toch ben je opgerokken als mens Je huid, so, je slobberde een beetje in je, in je eigen ziel Die is een beetje groter geworden hm. Je huid past niet meer helemaal perfect, dat is prachtig en dat had ik ook toen ik die voorstelling van Josse zag. Josse is op de... Ik heb hem vanmiddag trouwens gemist mis dat ik dit liedje zou laten spelen op de radio. Mijn eerste theatervoorstelling was een monoloog voor hem. Het is toch een van onze allergrootste acteurs. En hij, hij was in Frankrijk in een huisje... waar hij een spreuk van Kamagurka in de 14-deeufse schouw heeft laten bijtelen. En die spreuk is misschien wel een mooie samenvatting voor het gesprek van vanavond. Kamagurka heeft gezegd... vroeger was zelfs de toekomst beter. Voilà. Ja, mag ik daar eentje aan toevoegen ja, van, ja, ja, ja. van Theo Maas? Hij gaat die ja, ook eentje bijtelen die, nu. Ja, die ga ik bijtelen, die mag je erbij doen. Dan. Theo Maas zei ooit... nostalgie is ook niet meer wat het geweest is. <laughs> okay. Ja, het wordt nooit meer zoals geweest is. Rob, Robin, ik heb je nog niet gehoord... Je zit vaak even tussen die twee... Ja, uh, kom, ik, ik kom. ben gefascineerd aan het luisteren. Ik moet ook zeggen, ik ben het ook met heel veel eens. Ja. Ik zat wel, wel nu, inmiddels als ik toe aan... Uh, ik weet niet of mensen nog luisteren überhaupt. Maar aan uh, wat meer... Um, uh, want er is heel veel mis in deze wereld. We hebben al mijn, mijn mm -hmm. meest dystopische column van de afgelopen tien uh, weken ja. gehad. En we hebben ook gezien dat, uh, waar markten toe leiden. En dat ik ben het ook helemaal eens met het gevaar... wat overal om ons heen ligt. Eigenlijk, er zijn zoveel prikkels die tegen jou zeggen... Wees maar geen burger, maar wees maar een consument. Of ga maar niet nadenken, maar uh, uh, gewoon uh, onderuitgezakt. Ja. Uh, gedachteloos uh, enzovoort. Maar daar staat wel tegenover dat er gaat... We gaan ook wel hard vooruit in de wereld. Ja. Er gaat ook wel echt... Ik bedoel, armoede is de afgelopen 30 jaar gehalveerd in de wereld. Um, uh, ziektes gaan rap worden rap minder. De levensverwachting wordt in de wereld elke week twee dagen verlengd. Dat gaat snel. Uh, ik bedoel, toen, we hebben nu een uh, AOW-probleem, dat komt door de levensverwachting. In uh, 1970 werd je 70, nu word je 84. Zo'n beetje, 83. Uh, en dat gaat maar door. Uh, ik geloof dat ik las laatst dat ik. Uh, dat als ik nou kinderen krijg binnenkort. Uh, ik hoop niet dat mijn ah. moeder luistert, want dan krijgen we dat weer. <lacht> maar. Uh, <lacht> Echt? Is het zover? Nee. <lacht> um, maar, maar, maar uh, ja, nee. Maar. Rust, mam. Maar ja, nee. Als die. Nou, zeg maar. Binnen komende ja. vijf jaar geboren worden. Die worden. Gereden kans dat die 130, 140 worden. Ik weet niet of. Op wat voor manier, of dat een leuke 130 of 140 is, maar dat gaat hard. Ja. Um, een gemiddelde Keniaan in een achterstandswijk in Nairobi. Met een smartphone. Heeft meer informatie tot zijn beschikking dan Bill Clinton toen hij president was. Nou, dat is echt mind-boggling. Als je dat bedenkt, hoe snel dat gegaan mm -hmm. is. Iets minder macht. Iets minder macht, tuurlijk. Maar als ik tien jaar geleden had gezegd. Ik begin een krant. We nou had iedereen me uitgelachen. En terecht. Want dat had helemaal niet gekund. Ja, waar ga je een drukpers van 20 miljoen op de kop tikken. Ja, dat kan helemaal niet. Um, nu zeg ik, ik begin een krant. Uh, ik, je zet een website online. Je zegt, steun mij. En letterlijk, acht dagen later heb je een eigen krant. En drie maanden later heb je een redactie om je heen. Dat kon 10, 15 jaar geleden niet. Mm. En als je bedenkt dat hoe, hoe ongelooflijk snel dat soort structuren ja. doorbroken worden. Ja, dat is ongelooflijk. Ik, ik, ik zat na te denken natuurlijk. De, uh, van tevoren werd een beetje verteld over deze uitzending, gaat over de toekomst. En hoe ziet dat ja. eruit? En ik heb daar natuurlijk wel ideeën over. Maar ik vond. Ik steeds in mijn achterhoofd speelde mee van. Ik zou het bijna niet kunnen zeggen, want over vijf jaar. God mag weten waar we staan, want dat gaat zo snel. Ja. Je kan er totaal naast zitten, omdat het tien keer zo snel is gegaan als dat je dacht. Nee, nee, maar het gaat natuurlijk om, om: het gaat mij en ons denk ik ook om, om wat we vandaag kunnen, kunnen doen of denken. Eigenlijk zijn dat. We hebben nog een half uur. Ik had, ik had nog twee vragen niet genoemd. De een is: kunnen wij ons de toekomst indenken? En wat zijn dan eigenlijk de ideeën die ons daarbij echt kunnen helpen? En de andere vraag, de vierde vraag, is: wat moeten we eigenlijk doen? Nou, is mijn indruk als ik jullie zo beluister dat die ideeën zijn er wel, bijvoorbeeld nu wat jij onder woorden brengt, is van uh, laten wij ons bijvoorbeeld over in, in je denken ook richten op dat wat er, wat er beter wordt steeds. In ja. plaats van alleen maar op wat er niet goed gaat. Dat is één ding. Maar twee, is... mijn indruk is bij jullie alle drie, en dat, misschien is dat ook wel wat jullie het meeste gemeen hebben, dat je, dat je uiteindelijk ervan overtuigd bent dat je dingen moet gaan doen. Of kunt gaan, kunt ja. gaan, kunt gaan doen. Uh -huh. Nee, absoluut. Toch? Is ja. dat, is dat, en dat het ook kan. En ja. dat dat een van de leidende gedachten is. De maakbare maakbaarheid. Ja, is dat? Maar ja, dat, dat, klinkt, nou. dat, klinkt mij, dat klinkt mij bijna cynisch als je dat ja, zegt. Ja, het denk, woord maakbaar is in Nederland helemaal ja, uh, ja, beleggen. Ja, ja. ja, Het gaat ja. om haakbaarheid. Hoe zeg je? Waar? Haak. Haakbaarheid. haakbaarheid. We moeten netwerken maken. En uh, boete heeft ook een andere betekenis gekregen. Net te boete, daar gaat het om. Niet boeten in de zin van de... Knopen. Knopen. Aan elkaar knopen. Daar geloof jij in als, als het? Oh ja, ik denk dat de enige, uh, de enige mogelijkheid die wij hebben... Als we over de toekomst praten, moeten we over onze jeugd praten. Dat is een oud uh, gezegde, hè? wie de jeugd heeft de toekomst. Ja. En dat is natuurlijk zo oud bak als ik weet niet wat. Maar dat klopt wel. Maar wat bedoel je dan, dat, dan precies? Nou, met... dat betekent dat de mensen zoals wij... Nou, Rob misschien net, denk ik. Maar in ieder geval, uh, de meesten die moeten gewoon afsterven. Want die, die gaan het echt niet meer trekken. Maar die kinderen die nu op school zitten, die zullen die toekomst moeten maken. Dus hoe gaan wij die nu preoccuperen? En hoe gaan we die equiperen om die toekomst te maken? Ja. Dus hoe gaan wij die onderwijzen, opvoeden, om die burger te worden? En om zo'n besef van openbaarheid te krijgen dat zij empathisch, niet vanuit hun ego, maar vanuit hun eco kunnen denken. En vervolgens daar op een heel andere manier, zeg maar in die wereld gaan acteren... waardoor ja. er veel bredere verbanden ontstaan... en andere mensen ook mee kunnen delen... met wat wij onszelf tot de zwaarlijvigheid nou, hoe, hoe hebben toegedichten. Hoe dan, Henk Oosterling? Nou, hoe dat dan? betekent wat dat wij... Wat moet je ze dan leren? Nou, nu, er vandaar? zijn twee woorden die heel simpel zijn. Dat heet media literacy en eco-literacy. Media wijsheid en eco-wijsheid. Met andere woorden, wij moeten snappen... dat wij in een wereld zitten waar de media... doorslaggevend zijn voor de wijze... waarop wij ons verhouden tot andere mensen. Als je dat niet snapt, moet je gewoon je smartphone weggooien. Dan snap je wat ik bedoel of je moet je computer gewoon even, even wegdoen, dat snap je wat ik bedoel, of je auto. Dus dat is één. Met twee, tegelijkertijd moeten wij beseffen... dat onze grote klimatologische problemen en ecologische problemen... die komen voort uit een onkritisch gebruik van onze media, transportmedia in dit geval. Dus met andere woorden, wij moeten een mediabesef krijgen. En media is het uh, simpele Latijnse woord voor midden of middel. Dus we moeten een relationele manier van denken krijgen... waarbij niet meer dat individu centraal staat, maar dat individu het besef krijgt... en daar komt een mededogen en de empathie binnen het besef krijgt dat hij bij gratie van de vrijgevigheid van de ander... de illusie kan koesteren dat hij zelf wel uitmaakt wat er gebeurt. En dat daarbinnen, binnen, die, dat, binnen dat besef... er een andere wereld gestalte zou kunnen krijgen. Maar dat zal moeten beginnen bij groep... tegenwoordig heet dat groep 0, dat is twee jaar. Ja, groep 0 in Nederland. En dat zal tot 19 jaar, eind van de wel, welke opleiding dan ook... Zal dat doorgezet moeten worden. Om dat mediabewustzijn. En dat ecobewustzijn. Zo te ontwikkelen. Dat die kinderen op een heel andere manier beleid gaan maken. heel andere manier nadenken over politiek. En dus het burgerschap serieus nemen. Transformatie van het onderwijs. Ik denk dat als wij ver... dat niet gaan doen. Kunnen we het allemaal schudden. Ik had verwacht dat je iets zou... Ja goed. Is goed, je hebt het gezegd. Wat gaan we doen. <lacht> Want dat is wel waar jullie, waar jullie het mee eens zijn. Dat, het, dat, je, dat je ja, je kunt... Lang en breed praten over hoe het, ja, het zou Maar het gaat erom om de initiatieven die je neemt. Ja. Ja. Maar wat ik wel... Ik wist dat die vraag ging komen. Dus ik een beetje over nagedacht. Wat zou ik daar nou op antwoorden? Er zijn duizend antwoorden ja. mogelijk natuurlijk. En er is niet één weg. Uh, um, er is niet één oplossing of wat dan ook. Er is ook niet één probleem. Dus dat klopt. Maar wat ik, wat ik echt wel een, een, een, een um, verandering... Vind, en ik weet niet of het een generatiekloof is... want dat wordt het, daar wordt het altijd zo gespannen van. Want dan krijg je allemaal brieven van mensen boven de 50 die zeggen, nee, maar ik vind dat ook. Maar ik merk wel dat uh, hoe jonger... en dat geldt ook voor mij, hoe jonger weer onder mij... hoe normaler dat wordt gevonden. Als je nou meer gaat naar een economie van delen... in plaats van hebben... Mm -hmm. dat maakt enorm uit. Uh, ik laat ik het zo zeggen... Gewoon een heel simpel, concreet voorbeeldje uit mijn eigen leven. Ik heb tien jaar gewerkt in traditionele media, kranten. Nog wel eens op de radio of op tv geweest. Um, en daar nu langzaam dringt dat door. Maar, maar tien jaar lang hoor je... Ja, uh, als je dingen deelt... Je artikel, je toegang, je password, je, je voorpagina, weet ik veel wat. Je mensen, je mankracht. Dan geef je het weg. En dat, dat, dat kan niet. Dat, dan... dan, dat, dan, dan dan moet je iets zeggen over Copyright, dan. denk Ja, copyright, dat is van ons. Daar moeten mensen voor betalen. Toegang, betaal, muur, bla, bla, bla, bla. Het gaat om copyleft. Nou, in een zekere zin... Uh, we uh, hebben nu uh, bij de correspondent 25.000 leden. Dat zijn er 5.000 meer dan drie maanden geleden toen we begonnen. En dat komt doordat mensen die enthousiast zijn over ons... ons delen. Er zijn, je kan ons helemaal gratis lezen. Want iedereen deelt het allemaal. Dus als je goed zoekt, dan kan je het allemaal vinden. Hoef je niet voor te betalen. En toch gaan er heel veel mensen elke dag naartoe. Die denken, dit vind ik de moeite waard. Dit vind ik knap. Ik snap dat dit geld kost om te maken. Dus ik steun het. Dus ik vind dit een, een, een, de moeite waard om een bedrag aan over te maken. De meeste mensen, en jij zei het ook al. Hè, de, de meeste mensen deugen. De meeste mensen deugen ook in die zin. Dat ze niet willen profiteren. Of alleen maar aan zichzelf denken. Maar ook denken wat heb ik eraan en wat heeft de rest eraan? En hoe meer je dat als een soort centraal iets gaat stellen... en dat kan je op heel veel manieren doen... Hè? en dat gaat dan niet alleen maar over... wat is mijn winst onderaan de streep... of wat is mijn bonus of wat heb ik eraan of enzovoort... maar um, kan ik het delen, kan ik het uh, ten goede komen... van meer dan alleen mezelf? Als je daar de economie op gaat inrichten... en dat als dogma gaat aanhouden en ik denk dat steeds meer mensen dat doen... dan kom je een heel eind in de richting van die toekomst. Die toekomst is deelnemen en mededelen. Delen, ja, delen Participatie en deelnemen. In communicatie. Ja. ja. Maar ook, uh, het is zo Letterlijk grappig... Het is dus niet van... oh, uh, hippie-achtig, ik wil gratis voor je werken... wat zijn we toch fantastisch met elkaar. <laughs> we gaan de wereld redden. Dat niet. Dat er is niemand bij, bij mij die, in, die voor niks werkt. Maar het grappige is wel dat ze. Dat alle mensen die ik heb aangenomen. Geen van alle begonnen over het salaris. Ze begonnen over. hoe gaan we dit bereiken? wat gaan we doen? Uh, welke vrijheden krijg ik? enzovoort. En dan later kom je nog wel eens van. oh ja, dit krijg je ervoor betaald. Kan je daarmee leven? En dat is, dat is een belangrijk onderdeel. Maar het is niet het begin. en niet het eind. En dat is zo'n andere manier van. Denken, maar jou, jouw organisatie is een platte organisatie, veronderstel ik. <coughs> ja. Een lerende organisatie, veronderstel ik. Met andere hoop woorden, ik. de mensen die daar uh, participeren in jouw, in jouw organisatie... communiceren op zo'n niveau dat ze het idee hebben... dat wat zij naar voren brengen, te berden brengen... ook geïmplementeerd wordt in de organisatie... waardoor de organisatie er beter van wordt. Ja, dat, dat hoop ik maar wel. Maar dat ja. zijn precies de dingen waar we het over hebben. Ja. Het gaat dus om mededelen en om deelnemen. Delen is dus een oud idee van... Als ik het weggeef, hou ik de helft over. Terwijl in een digitale samenleving delen betekent dat je twee keer zoveel hebt. Ja, dat, nou, dat, dat is echt een goede samenleving. Lief, liefst nee. zei ik het zo. Nu zijn het eens. <laughs> ja. nee, maar dat is, dat nee, is maar dat een de is de de heel, moeilijk. dat is van heel zo. moeilijke gedachte. Omdat dit klopt, dit klopt ook wel. Ook technisch en technologisch klopt dit wel. Maar het grote punt is dat uiteindelijk, zeg maar. Zolang dit overgedetermineerd wordt... zolang een andere gedachte belangrijker is... namelijk de gedachte dat je er geld aan moet verdienen... in kapitaaltermen, met andere woorden geld dat geld maakt... dan heb je een probleem. Want dan komt het copyright en het afschermen... en uiteindelijk het weer naar je toe trekken. Maar daar is dat BNP-verhaal van belang voor. Daar zijn we het over hadden, omdat daar een ander meetinstrument voor de waarde voor waarde, wat waardevol is... Ja, daar het kan het je echt is. nog tien bomen over opzetten... Nee. maar het feit dat, dat delen... Ja. in de simpelste... en comple meest complexe vorm van het woord... wat wij met elkaar delen... Ja. Uh, aan elkaar geven... dat dat daar niet in zit, dat zegt genoeg. Ja. Delen, dat, dat delen, samenwerken... cruciaal is. Ja. Dat is een primair... gegeven Want dan hier. ga ik nog ja. even naar David. Dat bij jou gaat het dan om het delen van de ruimte misschien wel. De delen is het nieuwe vermenigvuldigen. Zo ja. lijkt het wel een beetje. Ja. En... Ja, en ik denk inderdaad ook, wat het daar, ik daar wat daar wat bij opvalt en wat je vertelt, is ook een soort vertrouwen. Jij vertrouwt erop dat mensen toch wel abonnee zullen worden. Uh, ja. van, ook al gaan we eigenlijk... Als je, een beetje, als je genoeg vrienden hebt op Facebook... kan je elke dag wel de hele correspondent lezen. Ja. Hoor. En ik vind, dat vind ik interessant. En dat blijkbaar in het vorige interview dat jij hier was... stelde jij, Lex, vast dat, dat, dat Rob nogal een ja. groot vertrouwen had. in, in, de, in, de, in, in, in, in Ik kan in het, de, wat, ik, het quote zelfs wel even laten horen. als je dat, als je dat Ja, ik, vind ik leuk. Ik, ja, ik, ik, ik had dat net gezegd. Ja. Zo van de, volgens mij heb je een ongelooflijk... Uh, Groot vertrouwen en toen ging je daar even op door. Op wat vertrouwen is voor, voor, ja. voor Rob Wijnberg. Vertrouwen is niet iets wat je uh, um, moet destilleren uit de werkelijkheid. Vertrouwen stel je in iets en dat is een levenswijze. Dat is een omgang met mensen. Dat is niet iets uh, wat je moet baseren of willen baseren op de werkelijkheid. Want dan doet het afbreuk aan het idee wat erachter zit. Dus werkelijk vertrouwen is blind. Dit, ah, fantastisch. Dat, dat, vind ik, dat vond ik zo'n cruciale uitspraak ja. die je daar toen deed. Werkelijk vertrouwen ja, is blind. Andere dus. Andere is het zekerheid, ja. En ik vind het ja. eigenlijk ook in de politiek van belang is. Ik vind dat er ook, vandaar dat ik alleen in dat boek tegen verkiezingen pleit... om democratie te verruimen met een systeem van loting... naast het systeem van, van, van verkiezingen. Omdat ik denk... Uh, net zoals Rob zegt, en net zoals de nationale ombudsman zegt, de meeste mensen deugen. En de meeste mensen gedragen zich bijzonder volwassen van zodra je hen als volwassenen behandelt. En ik denk dat wanneer je mensen werkelijk op serieus neemt, heb je er eigenlijk altijd een goed gesprek mee. Ik heb, ik heb lang gestudeerd, ik heb veel gelezen, maar ik heb het meest van al geleerd door veel te liften. Ik, heb, ik, ik lift nog altijd, want ik ben vaak in de bergen en daar heb je niet altijd een, een talis klaarstaan of een firaf, en die, die rijden inmiddels ook niet meer in het vlakke land naar vooruit. En ik heb zoveel vertrouwen leren hebben in liften. Je vindt altijd de lift. Ik heb maar één keer buiten moeten slaan. Je vindt altijd de lift. Altijd andere mensen. Altijd ook geweldige gesprekken. En vindt... die manier om met uh, totaal blind vertrouwen te stellen... in totaal onbekende... Die dan inderdaad al de moeite in voor je te stoppen. Dus daar is al een soort, er is al een soort contact nog voor het, het raampje open is gegaan. Ik heb er enorm veel uit geleerd. En ik denk dat in de politiek... Ik vind niet dat we gaan moeten, uh, gaan moeten uh, liften of autostop doen in, uh, in de politiek. Maar het idee dat onbekenden ook wel eens zouden kunnen deugen... vind ja, ik een ja. grote gedachte. Dat ja, ja. vind ik een zeer groot goed. Maar daar, want daar, de, want uh, uh, zowel Henk als, als Rob hebben natuurlijk iets gezegd over wat zij concreet doen en kunnen doen. Dan moet je toch even toelichten hoe je bijvoorbeeld concreet de politiek zou kunnen veranderen. Hè, door, uh, um, door. loting. Niet, door loting, ja. De onbekende die deugt. Want daar gaat dus, het in feite daar over. Daar gaat het inderdaad over. En ook gewoon het, het, uh, het gebruik maken van de wijsheid die in een samenleving is. De wisdom of the crowd. Werkelijk naar waarde schatten. door die crowd aan, aan het woord te laten. En hoe doen we dat? Ja, dan moet je toch een beetje vermijden dat. Enkel zij met diploma's en contacten en geld het woord kunnen nemen. De, de eerlijkste manier om het spreekrecht neutraal te verdelen is via een proces van, van lotingen. En je zou kunnen denken om over bepaalde onderwerpen, bijvoorbeeld asielbeleid of euthanasie, of verkeersveiligheid... van die onderwerpen die nogal emotioneel liggen... om, om, om, om, om die eens te gaan bespreken... niet alleen in, in een parlementair halfrond... maar dat te doen samen met de samenleving. Je loopt een duizendtal burgers uit... je zorgt dat ze voldoende informatie krijgen... je zorgt dat ze tijd en kans hebben om elkaar in overleg te gaan... en het advies en de bevindingen van die groep... breng je vervolgens naar het parlement. En dan heb je zoveel interessantere input... dan wanneer je die krijgt uit verkiezingen alleen... Of, of uh, opiniepeilingen. Bij verkiezingen en opiniepeilingen en referenda... vraag je wat het volk denkt als het niet moet denken... Maar als je mensen de kans heeft om met elkaar te overleggen, dan vraag je wat ze zouden denken indien ze moeten nadenken. En dan heb je veel interessantere input vanuit je samenleving. Het signaal van de kiezer is heel vaag. Hè? Wat betekent het dat zoveel mensen op deze of gene politicus gestemd hebben? Dat betekent heel weinig. Zijn ze het eens met zijn of haar programma? Vonden ze hem sympathiek in zijn laatste televisieoptreden? Dus als je mensen gaat loten kan je eigenlijk een inhoudelijke invulling geven... aan het kiesgedrag wat ze daarvoor hebben gesteld. En Dat lijkt mij heel relevant. En je zou het zelfs kunnen uitbouwen... en permanent uh, een burgerforum installeren. In mijn boek pleit ik ervoor... om naast, uh, naast het parlement een tweede kamer... of zelfs een derde kamer te installeren. Waarbij je in, in, in, in, in, in het parlement dan verkozen burgers hebt en in een andere kamer uh, geloten burgers en laat die twee met elkaar in dynamiek gaan dat zou zoveel uh, rust dat zou voor die burgers die geloten worden interessant zijn maar het zou ook eindelijk rust brengen in het dolgedraaide politieke systeem dat we vandaag nog democratie durven noemen en het al lang niet meer is, ja. <lacht> het is, het is wel, je, je, je pamflet tegen verkiezingen uh, legt het omstandig uit uh, wat ik wat me verbaasde in de reacties is dat het zo weinig gaat over een van de belangrijkste argumenten die je hanteert, namelijk dat verkiezingen niet een democratisch, maar een aristocratisch maar, instrument zijn. Dat, was dat is het belangrijkste argument voor ja, mij. Ja, dat was ook voor mij de grootste vaststelling tijdens het werken aan dit boek. Ik had. Ik ben twee jaar bezig geweest met het organiseren van een burgerinitiatief in België, omdat ik dacht van, verkiezingen zijn na 200 jaar versleten als democratisch instrument. Het is nog veel erger dan dat. Verkiezingen zijn 200 jaar geleden nooit bedacht geweest als democratisch instrument. Ze zijn formeel bedacht geweest om democratie tegen te houden. Dat is hallucinant als je dat beseft. Ja. Het was na de Franse revolutie, was het niet de bedoeling om de aristocratie te vervangen door een democratie, maar om de erfelijke aristocratie te vervangen door een verkozen aristocratie. En verkiezingen waren het trucje om die nieuwe aristocratie ja. te gaan creëren. En Loting heeft een veel langere geschiedenis vanuit het oude Athene tot en met Firenze en zo verder. En dat is eigenlijk helemaal aan de kant geschoven geweest als democratische procedure. Behalve in België, Noorwegen, Amerika, Frankrijk, als het gaat over assisenjuries, burgerjuries bij bepaalde rechtszaken. Breivik in Noorwegen is veroordeeld geworden door een burgerjury. Nederland heeft het systeem niet. Daarom moet ik hier veel harder knokken dan in België om mijn verhaal aan de man te brengen. Ja, we moeten ja. daaraan winnen. Ik vond het een schok. Ik vond het ook heel inspirerend. Het is een schok he, dat vast te stellen van, amai, wij hebben al 200 jaar geloofd dat we een democratie doen, we verkiezingen doen. Maar het is helemaal nooit als democratisch. Ja. En men heeft die aristocratische procedure van de verkiezingen willen democratiseren door het stemrecht te verbreden. Maar eigenlijk beperk je het dan tot een strikt kwantitatieve democratisering en niet tot een kwalitatieve democratie. Iedereen mag een bolletje kleuren, maar nog maar weinigen mogen spreken. Ja. Afgezien van het feit dat de problemen die wij hebben, de, en de mogelijke oplossing van die problemen, tijdsspannes veronderstellen die de democratische tijdsspannen van vier jaar verre overschrijden. Ja, precies, ja. Bedoel, waar hebben we het over? Mijn ogen met de schellen zijn van mijn ogen gevallen toen Bruno Tobak, een, een Vlaams politicus die bevoegd was voor klimaatproblematieken, uh, op een bepaald moment zei, ik weet precies wat ik moet doen om het klimaat te redden, maar daar raak ik nooit meer verkozen. Ja. En toen dacht ik, ja maar wacht eens, dus jouw eerste is toch niet herverkozen worden? Maar ons systeem is zo ingericht dat voor het eerst in de geschiedenis de druk van de volgende verkiezingen groter is geworden dan de Deze. druk van de vorige verkiezingen. Ja. Dat hebben we nooit eerder gehad in die 200 jaar dat we met verkiezingen ja. werken. En dus je ziet dat verkiezingen eigenlijk op dit ogenblik de democratie kapot aan het maken zijn. Het is ja. erg om te zeggen. Um, maar we gingen, het, uh, we gingen de toekomst in. En het is nu twaalf minuten voor twee. Ik heb een fles, heb een fles champagne uh, toegeschoven gekregen. Het is uh, tien jaar Casaluna dit soort gesprekken die mij helpen um, om vooruit te komen. Hebben jullie zin in een glaas champagne? Oh, lekker, ja. Dan ga ik. Hem, ja, als dan het, het nieuwe jaar in luidt. Het nieuwe jaar. Maar ja, dat, dat is. Gewoon de dag van morgen vind ik ook al goed. Oh, um, want, want wat ik het mooie vind. En het, heeft, het is, zal ongetwijfeld soms ingewikkeld hebben geklonken. Dat weet ik ook wel. En niet altijd een helder rode draad. Maar we komen wel ergens uit. En voor mij, voor mij is dat het woord uh, vertrouwen. Ja, dat is. Dat is, dat. dat, dat, dat het belangrijkste is. Dat je eigenlijk vertrouwen moet hebben in de mens, in je medemens. Ja. Maar dan wil, dan, Dat dus, is wel, dan wil ik wel je... een paar keer gevallen... Dus, en, wil ik, toch, en wil ik toch weten hoe, wat, wat jullie daarvan vinden. En zeker, zeker op. Jij bent journalist. Kritisch is een dogma. In, en ook, ook in de ja, politieke ja. waar David het over heeft. Kritisch blijft een element. Hoe kun je kritisch en vertrouwen met elkaar verbinden? Daar ben oh. ik wel benieuwd naar. Fascisme is ook een vorm van vertrouwen geweest... Hoe kun je kritisch en vertrouwen met elkaar verbinden? Ja, ja, dat is nou, dat vind ik niet zo heel erg moeilijk. Want je hebt, um, je hebt kritisch, zoals je veel journalisten dat ziet doen... namelijk um, kritisch als tegenover de ander gaan staan. Ja, dus gaan Geen stijl. Nou ja, gewoon, is nou, is Geen stijl is niet eens het goede vorm. Nee, geen stijl, nou, iedereen ik, doet het. Ja, ja, ja, ja. maar zij meer, zijn, um, radicaliseren die bewegingen Kritisch al als een soort. Um, kritisch als in twijfel trekken wat de ander zegt, ja. of beweert okay. Of, okay. of wil. Ah, vanuit wantrouwen, Van, maar voor, ja, maar sorry, inderdaad. Maar, maar. Niet, maar dan niet vanuit primair een soort. Wantrouwen. Geïnf, nee, niet vanuit wantrouwen. geïnformeerd. Ja. Uh, uh, laat ik het zo zeggen. Zo goed weten waar iemand het over heeft. dat je de zwakke punten in zijn ja. betoog ziet. maar gewoon niets. heel weinig ervan weet. Ja. en dus zegt. maar dat gaat toch niet werken? Dus een cynisch. No oh, ja, kritiek. maar dat zie je ook in heel veel. Kritische journalistiek is verworren tot. zekerig interviewen. Ja. Van ik, ik ken het dossier niet. maar ik ga wel schampere vragen stellen aan jou. en dan uh, mag je er proberen uit te lullen. Ja. En je de ziet, luligste, lulligste zin gaan we vervolgens opblazen op de website. Ja, ja. Dat is dan... Je moet maar eens kijken hoe vaak. een vraag gesteld wordt. een kritische vraag wordt gesteld. en dan moet je je afvragen. Had, had je iets moeten weten om deze Goeie vraag te ja, kunnen bedenken? Ja, ja, ja, ja. En dat is heel vaak niet ja. het geval. Ja. En, en een goede kritische vraag, die dus vertrouwen uh, uh, mogelijk maakt, ja. is een vraag die waar je iets van moet weten om hem te kunnen stellen. Maar dat betekent dat je. Dan, dat betekent. dan stel je hem, maar dan stel je hem uit de intentie: het verhaal verder te helpen. Niet oh, om precies. hem kapot te maken, precies, dus maar om te weten ligt, hoe gaat hij dan verder. Vertrouwen ligt in de gedeelde vooronderstellingen van de vraag en degene die bevraagd wordt. Ja. Met andere woorden, jij deelt de bezorgdheid van de ander bijvoorbeeld... of de urgentie van de ander. En in die gedeelde bezorgdheid en de intentie... en in die gedeelde bezorgdheid wil jij proberen om... daar waar jij zwakke punten ziet, om die verder zeg maar, ja. uit te werken... zodat je samen die beweging kunt maken. Ja. Dus dat wilde ik alleen maar even weten... want dat betekent namelijk dat vertrouwen niet blind vertrouwen is... Om dat hebben jullie naar voren gebracht en daar ben ik het helemaal niet mee eens. Vertrouwen is nooit blind. Vertrouwen is gebaseerd op een gemeenschappelijkheid... die op een bepaalde manier gedeeld mm -hmm. wordt in de bezorgdheid... of de urgentie, of het mededogen, of de empathie, whatever. Ja, ja. Okay. Dus die, dat vertrouwen zit ergens in wat, wat zeg maar nog niet expliciet is... maar wat wel gedeeld wordt. En de kritiek is erop gebaseerd om dat te expliciteren. En dat vind ik een interessante journalistieke taak bijvoorbeeld... Mm. Dat vind ik interessant om gesprekken met journalisten te hebben... die, die, die op die manier erover praten. Dat zijn dus uh, in, in een wat technische term affirmatieve gesprekken. Ja. ja? Gesprekken waarbij je versterkt wat je deelt. hij wil heel veel mededelen en deelnemen. Maar tegelijkertijd ook inziet dat jij een taak hebt... om het nog verder te brengen. Ja. En dat vind ik wel interessant. Dus ja, ik met... zou vertrouwen dus echt nog enigszins willen nee, dat, dat, dat, dat toch, En toch is het de basis. Wat, ik, wat, ik, wat me verbaast, Henk Oosteling... is dat je niet eerder een begrip hebt ingezet... dat je wel in je, in je boeken bijvoorbeeld vaak gebruikt. En dat vind ik namelijk een heel erg mooi begrip... dat hier vlak tegenaan ligt. En wat volgens mij ook gewoon over tien jaar Casaluna gaat. En wat, en, en wat raakt aan wat jullie zelf ook formuleren. En dat is het begrip interesse. Mm -hmm. Mm -hmm. Hij, hij munt het begrip interesse als interesse tussen zijn, tussen jou en mij zijn. Dat, ja. dat dat de tussenruimte is die we moeten betreden. Dat is ook de openbare ruimte. Dat is echt een fenomenaal ja. mooi begrip. om over, ja. in, in alles wat we hier hebben besproken, om dat, om dat uh, terug te nemen... Het is ook namelijk gewoon interesse, belangstelling voor de ander. En op het ja. moment dat je dat hebt... Dat, je hebt het maar met ook in de meest strikte in belangstelling. Dat is een politiek nee, hè? moment. Je, omdat je, belangstelling. Nee, maar, ja. nee, maar dat, ik verbaas me dat je daar niet eerder mee komt nou, als... Nou, ik laat dan jou over wanneer oh. jij dat <laughs> naar voren wil brengen. Hij spraat het op voor het einde. Net zoals nee, die fles, ja, fles ja, champagne. We hebben nog vijf minuten. Dus, nee, voor de toch... champagne gaan we het nog even tegenaan. Ik heb geen glazen. Ik wil, wel, ik oh, wil die fles champagne doen. wel openen. Maar ik heb glazen nodig. Want jullie hebben ofwel. Ja, dat kan niet rollen. Maar die interesse, kijk. Ik heb dat... Uh, ge, gemunt, die term, dat is niet alleen door mij hoor. En dat is bij hij, even terug, helemaal uit het begin, Heidegger heeft het begrip interesse opgeworpen. Hannah Arendt heeft het overgepakt en doorgewerkt. Ah, nee, maar in ieder geval, ik heb het wel, zeg maar, geproletariseerd. En nou, het is erg belangrijk om het, zeg maar, aan het volk, zeg maar, te kunnen slijten. Dus in ieder geval, de, die interesse gaat, het is zo so fucking simpel begrip. Interesse snapt iedereen. Hoef je helemaal geen moeilijke verhalen hoor. Als je bent geïnteresseerd. Dan snapt iemand onmiddellijk wat je bedoelt. Maar het is juist die, die psychologische simpliciteit, zou ik maar zeggen, van geen interces en ergens in. En die enorme uh, filosofische pregnantie van dat woord, die dat woord zo ja, zo, zo, die, die breedte geeft. Waardoor je alle kanten mee op kunt. Mm -hmm. En tegelijkertijd gefocust blijft. Ik denk dat op het moment dat jij mensen zo kunt stimuleren dat zij geïnteresseerd blijven. Mensen openhouden, precies die openhouding waar jij het over hebt, die nodig is van empathie. Daar is interesse de basisvoorwaarde voor. Is het niet de, de mogelijkheid om? met de ander je tot de ander te verhouden... op zo'n manier dat je niet van tevoren invult... wat er gaat gebeuren, ja, maar dat je openstaat... voor dat er iets anders ja. kan gebeuren. Ja, heel maar eigenlijk moet je die interesse toch ook... ten opzichte van jezelf hebben. Je, bent, je blijft voor jezelf toch ook altijd een vreemde. Maar daar, dus toch, da, dus dat is toch niet dat je... Dat is ja. Het is ja. toch niet dat je jezelf kent... en vervolgens Tuurlijk. maar een beetje belangstelling moet hebben... voor onbekenden buiten. Je bent toch zelf ook altijd een onbekende. Je moet toch ook altijd proberen... de toerist van jezelf te blijven. In de zin met een soort... Uh, open verwondering, naar je eigen merkwaardigheid blijven kijken. Nee. Je eigen emotionele reacties die je niet verwacht had, maar die zich blijkbaar uh, toch voltrekken enzovoort. En dat lijkt mij zo essentieel. De beste manier om een ander te ontmoeten, is jezelf als een vreemde te blijven ervaren. De ander te ontmoeten betekent dat je zelf kunt veranderen. Simpel. Voilà. Nou, wacht even, want dat, wat je nu zegt, dat, dat, dat vind ik dus ook van, van een grote kracht. Um, en Henk die veel eroverheen, dus zeg het nog één keer. <laughs> nee, maar ik ik denk, dit is. Ja, ik, ik, je moet jezelf als een vreemde ervaren. Ja, ik denk dat heel. heel als, een lang... je als, een als een ander ervaren. Hoeft niet dat een vreemde te Een vreemde is een ja. moeilijk begrip. Maar als een ander ervaren. We hoeven daar niet de diepte van Frans filosofie met Lacan nee. en al die anderen. Dat je voor jezelf een ander bent. Dat je op de een of andere manier jezelf niet begrijpt, om het maar eens anders te zeggen. Dat, dat is, is primair. En het gaat hier niet over een soort vervreemding. Van, van nee, ik herken mezelf nee, nee, nee, niet meer. Nee, geen vervreemding Het is even. Het is wel het moment. Gelukkig nieuwjaar! <laughs> Rob, Rob uh, Wijmer heeft nog één oogbal. <laughs> maar we gaan wel de toekomst in. Ja, we ja, ja. Een jonge filosoof uh, zeg maar, getroffen. <laughs> op tien jaar Casanoenen. Maar wel op, op precies dat wat het is, denk ik. Namelijk ik denk dat ik spreek voor mijn collega's. Dat het. Gegaan ja. is dus over interesse, gewoon. Ja, gewoon ja. echt interesse. Nou, in, wij begonnen het ja, gesprek is helemaal... zoals jullie begonnen. Ja. Nee, maar we begonnen het gesprek met over um, <laughs> elkaar vier in de reet steken. En het, dat ging over um, waarom wij... Uh, um, Jouw in, ja. in, het interview met en samen met jou... Dat is uh, een die ik nooit op de doorgaan. radio zou gebruiken. zeker. <laughs> <4 uur, laughs> dat is nee, heel nee, Hollands. Dat, dat, dat, dat, dat <laughs> kan mijn Vlaamse het, etiketten echt en, niet aan. moet je op twee uur slapen met champagne. is vijf voor twaalf, <laughs> ja. Vijf ja, ja. voor twee. Vijf voor twee, ja. Nee, maar, uh, maar wat was nou de, de, uh, de reden? Jij had echt interesse. En overigens ook, in. Uh, ik ja. was ook echt nieuwsgierig naar jouw vragen. Um, en dat zie je, en dat is zo gek. We hebben het nu heel lang in de filosofische zin over interesse. Ja. Ik wil toch een kleine journalistiek die mensen aan toevoegen. Namelijk, daar drijft journalistiek op. Interesse, nieuwsgierigheid. Ja. Nieuws is nieuwsgierigheid. Nieuwsgierig. Nieuwsgierig, ja. Maar het is zo raar dat um, de veronderstelling... dat het publiek wat een journalist meent te moeten informeren dat die geen interesse heeft... en dat je hem dus met allerlei trucjes en rare fratsen... en het mag niet te lang duren... en het moet uh, simpel... en het moet, in een, het moet een smakelijke kop zijn... en het moet overdreven worden. Het moet spectaculair zijn, het moet de aandacht trekken. Al die ideeën zijn helemaal diep geworteld in ons... en allemaal wijzen ze op één ding... namelijk, wij journalisten geloven niet... dat het mensen interesse hebben. Dat we ze ja, op allerlei wel. rare manieren ja. moeten uh, verleiden... verleiden ja. omdat als we dat ja. niet doen... Zijn, we niet, zijn, ze, zijn ze niet geïnteresseerd? Nou, dat is echt niet waar. Ja. Ook op die manier, ik, dus. ik heb een boek van 700 bladzijden over de geschiedenis van een verre Afrikaans <lacht> land geschreven. Ja. In de hoop dat er een paar duizend mensen het wilden lezen. En het bleken een paar honderdduizend ja. mensen te zijn. Ja, voilà. En dat is, ook, dat is ook opnieuw hetzelfde. Van, ja. er, er is een soort er een soort vorm van uh, intellectuele dakloosheid. Is. Uh, er is een soort honger die niet meer gestild wordt. En ik denk van, van ik heb eigenlijk geen enkele toegift aan het publiek gedaan. Behalve dat ik het publiek zeer serieus neem. En ik denk dat dat eigenlijk een opdracht is. als je die publieke ruimte betreedt, dan is het een opdracht, denk ik, om, om de mensen die je toespreekt, of de mensen met wie je in gesprek gaat, verdomd wel serieus te nemen. Ja, David van Rijbroek, Rob Wijnberg, Henk Oosterling, um, met jullie mensen durf ik het wel aan. De toekomst in, ik dank je wel. Santé en, en, en dank je, Bolmeer. Um, en dan gaan we gewoon door. <laughs> ja, zometeen Nora, Robinesco. Uh, die, ga, die gaat de nacht door. En maandag, ja kijk, dit is het jubileum van Casaluna. Maar er is nog één week. En volgende week is echt de laatste week. En aanstaande maandag heeft Guylaine Plag gewoon vijf gasten. En die gaat nog eens terugkijken op het jaar. En er is er muziek en dans. En dinsdag heb ik dan uh, Peter van Kraait, de gast, de schrijver. Weer ja. zo'n zo Vlaming. en een mooi verhaal. Dus we gaan, nog, we gaan nog een weekje door. Volgende week vrijdag is echt de allerlaatste uitzending. Maar voor mij voelde dit een beetje als de laatste. Dus ik was uh, geroerd door jullie aanwezigheid. Dankjewel. Dankjewel. Ik ben ook wel eens bang. Net als jij. En jij. En ik. En ik. En CRV.